11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Een neuroloog uit Breda moet op last van de inspectie voor de gezondheidszorg per direct stoppen met zijn werk. Volgens de inspectie levert hij geen verantwoorde zorg en is de veiligheid van zijn patiënten in gevaar. De neuroloog stelde vaak haastige en onjuiste diagnoses. Dat heeft volgens de inspectie bij meerdere patiënten geleid tot onnodige schadelijke bijwerkingen. Het IGZ bracht de man voor de tuchtrechter en tot die tijd mag hij geen patiënten meer behandelen. In Groningen was vanmorgen opnieuw een aardbeving Die had een kracht van 2,0 op de schaal van Richter, meldt het KNMI. Het epicentrum lag in de gemeente Loppersum... zo'n 10 kilometer zuidelijker dan de bevingen van de afgelopen dagen. Volgens het KNMI is het moeilijk te zeggen of de bevingen aanhouden. Vier van dit soort bevingen boven de twee in een paar dagen... dat, dat zien we niet zo vaak. Dus uh, om daar iets voorspellends over de, de, de komende maanden te zeggen... Dat is, dat is onmogelijk. Maar het is wel opvallend dat er een paar grote en goed gevoelde in een paar dagen tijd zijn. De schokken hebben te maken met de gaswinning door de NAM. In het gemeentehuis van Loppersum is een informatiepunt geopend voor mensen die schade aan hun huis hebben door de aardbevingen. Vakbonden hebben geen goed woord over voor het voorstel van minister Dijsselbloem... om de lonen in de bankensector te verlagen. In de Telegraaf zegt de minister dat alle bankmedewerkers... een bijdrage moeten leveren, nu banken mede door overheidssteun zijn gered. Dijsselbloem vindt dat de cao's bij banken moeten worden opengebroken. FNV-bondgenoten zegt dat de minister niet goed weet waar hij over praat. Hij moet zich niet met de cao's bemoeien. Dat is echt iets wat je tussen partijen afspreekt. En daar moet je het ook bij laten. En als de werkgever het niet goed doet, dan pakt hij die werkgever maar aan. Want dat is zijn functie dan als zeg maar, toezichthouder of als zeg maar, uh, eigenaar van de onderneming. Dan moet hij het bestuur aanpakken en dan niet zeg maar, bestuurders neerzetten die uh, heel duur zijn omdat ze het anders niet kunnen. Vakbond de Unie noemt de uitspraken van Dijsselbloem op het randje van onbehoorlijk bestuur. Bij een explosie in een Russische kolenmijn... zijn zeker negen mijnwerkers omgekomen, dat zegt de politie. Eerder werd gezegd dat er negen mijnwerkers werden vermist. Het is niet duidelijk of het om dezelfde mijnwerkers gaat. De explosie was vanochtend in een mijn in het noorden van Rusland. Dertien mijnwerkers wisten zichzelf in veiligheid te brengen. Burgers zo in Arnhem krijgt een eigen postzegel... omdat de dierentuin deze maand 100 jaar bestaat. PostNL brengt tien zegels uit waarop tien jonge dieren staan... die in de dierentuin zijn geboren. Het zijn dieren waar de Arnhemse dierentuin bijzondere fokresultaten mee heeft geboekt, zegt de directeur van Burgers Soap. Dat zijn bijvoorbeeld de Sri Lanka-panters, meer dan de helft wereldwijd uh, geboren Sri Lanka-panters in dierentuinen is bij ons geboren. Uh, rootshield Hij heeft hele goede fokresultaten mee, zo'n drie, vier uh, jongen per jaar. En uh, zo is het een, een collage geworden van uh, tien zeer kleurrijke postzegels bij elkaar... Uh, waarbij we dus uh, nou ja, aangeven dat wij graag nog een keer 100 jaar jong zouden willen zijn. De huidige directeur is een achterkleinkind van de man die Burgers zo in 2013... nou, dat zal wel 1913 oprichten. Scheelt een eeuw. In het zuiden van het land veel bewolking. In het midden- en noorden zonnige periode, stevige oostenwind... middagtemperatuur rond het vriespunt. Morgen in het noorden kans op een sneeuwbui, verder wat zon... en ook dan is het rond het vriespunt. Aan WB Verkeersinformatie. Op de A10, de ring Amsterdam West richting Den Haag, staat een kapotte vrachtwagen. Tussen Westport en af het Haardem twee kilometer. De rechte reishok is dicht.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 Vanavond in tegenlicht, gevers. Rond 9 uur bij de VPRO op Nederland 2. Waanzinnige winstpakker bij Mako. Miele stofzuiger Black Pearl 5000, 145 euro. VARA, Radio 1, de gids.fm. Met Bora Blekenhorst. Goedemorgen. Van een dagboek denk je al snel dat het bij uitstek persoonlijk is. Maar juist die persoonlijke verhalen van bijvoorbeeld verpleegsters, leraren, bestuurders, huisvrouwen of immigranten... blijken heel goed de geschiedenis van een land vast te leggen. En om dat nog beter te doen, werken vanaf vandaag het Nederlands Dagboekarchief en het Meertens Instituut samen. Ik praat zometeen met een van de initiatiefnemers, Monika Soeting. Je zet je auto eventjes neer en bij terugkomst vind je een parkeerbon op de voorruit terwijl de plek waar je bent niet meer dan een industrieterrein is. Onze verslaggever liet het er niet bij zitten... en zocht tot op de bodem uit waarom hij die bon moest betalen. Kanker heb je samen. Of als je dit leest, ben ik al dood. Dagelijks worden we overspoeld met spotjes en advertenties... die een ernstige ziekte op de kaart zetten. Wat werkt en wat niet. Ik praat erover met reclamespecialist Charl Borromans. En wilt u meekijken? Surf naar degids.fm. Jongeren die zich schuldig maken aan stelselmatig pesten... moeten strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Dat vindt de Amsterdamse strafrechtadvocaat Richard van der Weijden. Meneer van der Weijden, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is een forse maatregel die u voorstelt. Is dat naar aanleiding van de extreme gevolgen van pesten... die we de afgelopen tijd hebben gezien? Klopt. Nou, ik heb het al eerder voorgesteld. Uh, ik heb er ook een stukje overgeschreven in de NRC... wat ik uh, vind dat het nodig is. En u vindt het nodig omdat de uh, gevolgen extreem kunnen zijn dat, en omdat er een signaal moet uitgaan naar diegenen die ervoor kiezen om anderen langdurig en indringend te pesten... Eh, dat dat niet kan en dat dat uiteindelijk hè, als sluitstuk eh, tot eh, vervolging zou kunnen leiden. Maar, uh, even een stadium terug, dus niet direct in die vervolging. Uh, u wilt aantonen of bijvoorbeeld iemand echt zwaar gepest werd of dat het om bijvoorbeeld lichte plagerijtjes ging. Hoe doet u dat? Hoe definieert u pesten dan? Want dat lijkt me extreem lastig. Dat is ook lastig, maar niet onmogelijk. Uh, het gaat om een situatie waarbij uh, echt langdurig en indringend inbreuk wordt gemaakt op iemand's persoonlijke levenssfeer. Uh, wat iemand ook kan aangeven, hè, wat iemand kan aangeven bij een school, bij een vertrouwenspersoon, uh, bij ouders, bij een meldpunt bijvoorbeeld. Uh, en pas als dat een, een paar keer is gedaan en de betrokkenen zijn daarop aangesproken... dan zou je uiteindelijk aan het eind van de rit komen in een situatie waarbij overwogen kan worden om aangifte te doen. En dan heeft een officier van justitie altijd nog de mogelijkheid om uh, te beslissen: vervolgen ja of nee. Maar die aangifte, wie moet die doen? Die zou kunnen worden gedaan door uh, de minderjarige zelf of door zijn wettelijke vertegenwoordigers. Maar denkt u echt dat een kind bijvoorbeeld naar de politie stapt en zegt: Ik word gepest? Als dat kind een zekere leeftijd heeft en het kind daar ook heel erg veel last van heeft... dan denk ik dat dat zeer wel kan. Dat gebeurt nu ook, dat minderjarige aangifte doen. Dus waarom zou dat in een geval van pesten niet kunnen? Of via de school dus in dat geval? He, als iemand zegt van school, ik stap niet direct naar de via. politie... maar ik doe het liever via mijn vertrouwenspersoon. Ja, via de ouders. Maar goed, het gaat er mij niet om, om lichtzinnig gedrag te criminaliseren. Het gaat er mij om dat het kennelijk een maatschappelijk probleem is... waar de wetgever wat aan moet doen. Stelselmatig treiteren, achtervolgen, bedreigen kennen bijvoorbeeld Een vergelijkbaar delict is belaging of stalking. Dat is ook in de wet opgenomen. Daar is destijds ook bij de totstandkoming heel erg over gediscussieerd. Moet je dat naar nou strafbaar stellen? Kun je dat goed omschrijven? Nou, Er is heel veel discussie over geweest. Ook in de, in de Kamer bij de totstandkoming van het wetsartikel. En uiteindelijk is het er gekomen. En de hele ten dagen uh, zien we dat uh, op jaarbasis honderden veroordelingen worden uitgesproken voor dat delict. Dus legt... Dat, dat probleem deed zich toen ook voor. En daar heeft men ook in de praktijk een weg voor gevonden. En u legt dus ook een taak niet bij politie en justitie. Hebben zij daar de mankracht voor? Nee, maar die kunnen ze wel maken. Um, dat is natuurlijk een, een kwestie van prioriteitsstelling. En daar zal wel verzet op komen, want er is geen geld. Dat moet bezuinigd worden bij politie en justitie. Um, maar uiteindelijk is het een kwestie van keuzes maken. En ik vind, um, uh, als je ervoor kiest om 50 verbilisanten vrij te maken... ...opsporingsambtenaren om dierenmishandeling te bestrijden... ...dan vind ik dit um, meer prioriteit. Met alle respect... U zei zojuist, ja, vervolging is eigenlijk het zwaarste middel. Je moet eerst ja, kinderen die dat hebben gedaan erop aanspreken. En als ze het ja. bijvoorbeeld bij herhaling blijven doen en alsmaar blijven doen... dan kan je tot die maatregel overgaan. Hoeveel keer kunnen ze dat doen? Wanneer komt die maatregel in zicht? Nou, dat is een kwestie van fine-tuning. Uh, je zou ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld uh, met een vertrouwenspersoon of een meldpunt testen in het leven te roepen. En eh, als daar een paar keer een melding is gedaan... en betrokkenen is daar, eh, op aangesproken... of betrokkenen zijn daarop aangesproken... want dat is vaak ook groepsgedrag. En daar stevig gesprek bij voeren... en zeggen we, nou goed, na nou drie keer gaan we daar aangifte van doen. Dat zou een variant zijn. Maar nogmaals, dat is een kwestie van eh, fine-tunen... En, en, en daar goed eh, of goed op papier zetten... hoe je dat in de praktijk zou willen regelen. Dat zijn de details. En wat zou de straf moeten zijn... Ik denk in de eerste plaats aan gedragsbeïnvloedende maatregelen. Uh, dus cursussen uh, die je zou kunnen geven, zoals we die ook zien bijvoorbeeld in het verkeersrecht. Bij verkeersdelicten, uh, als iemand onder invloed rijdt, dan moet hij ook onder omstandigheden een cursus volgen bij het CBR. Uh, we hebben tegenwoordig de ASO-cursussen ook, uh, de maatregelen gedrag die automobilisten die zich aan uh, uh, overschrijdend gedrag schuldig maken, moeten volgen bij het CBR. Dus gedragsbeïnvloedende maatregelen die we ook op andere terreinen in het recht terugvinden. En dat zou je hier ook moeten doen. Uh, dus ik denk niet in de eerste plaats aan, uh, aan jeugddetentie of vrijheidsbenemende straf in Het gaat er echt om dat je mensen laat zien wat het uh, teweeg kan brengen. Want het, het, het, het, het, de gevolgen zijn echt buiten gewoon ernstig, ook op latere leeftijd. Kinderen die gepest zijn op jonge leeftijd kunnen op latere leeftijd... Uh, depressies ontwikkelen, gedragsstoornissen... en dat leidt ook weer tot maatschappelijke problemen en schade. Nee, de gevolgen kunnen inderdaad extreem zijn... maar bijvoorbeeld zoals die cursussen dat u, die u zegt... Uh, ik zie ook wel eens op tv mensen die dat bijvoorbeeld al twee, drie keer hebben uh, gevolgd... en toch weer worden opgepakt door de politie... omdat ze bijvoorbeeld aan het bumperkleven zijn... of zich agressief gedragen in het verkeer. Zeker. Nou, dat is dan precies, dit is nou precies een argument om tot strafvoorstelling over te gaan... want dan komt er dus op een gegeven moment... als iemand twee keer een cursus heeft gedaan, ik noem maar wat... dat er... Uh, uh, zwaardere sancties worden opgelegd en gevangenisstraf bijvoorbeeld. Daar zou je uh, in, een, in een extreem geval zou je daar aan kunnen denken aan jeugdretentie of voorwaardelijke jeugdentie. ja. U, er is wetgeving nodig om dit allemaal mogelijk te maken. Um, heeft u al een afspraak met de minister gemaakt? Ik heb binnenkort een uh, afspraak met een tweede kamerlid van een regeringspartij om dit concreet uh, te bespreken en uit te werken. Hoe snel? Begin maart. En dan kan dit wanneer ja, toch ja, ja, wat meer op de politieke agenda terechtkomen? Ik denk dat het uh, inmiddels al op de politieke agenda staat. En zo niet, dan staat het er binnenkort op. En dan is het een kwestie van ja, hoe voortvarend kan het wetgevingsproces verlopen. Kijk, het gaat er mij om. Ik wil, omdat ik dit echt ernstig vind, een voorzet geven voor een delictomschrijving, uh, Voorzet geven uit dus gedachten over hoe je dit in de wet omschrijft. Want dat is niet makkelijk, maar je kan het wel goed omschrijven. In de ons omringende landen hebben we ook strafbaarstellingen, Dus waarom zou het in Nederland niet kunnen? En daar wil ik behulpzaam bij zijn. En dan is het een kwestie van, ja, hoe, wat is de prioriteit bij de wetgever? En uh, dan zou het in een half jaar tijd, bij wijze van spreken, kracht van wet kunnen hebben. Strafrechtadvocaat Richard van der Weijden over het strafbaar stellen van pestgedrag. Hartelijk dank. Graag gedaan. De gids. Weet u het nog? Vorige week was het in het nieuws. De flexibele verkeersboetes. Agenten zouden de omstandigheden tijdens een overtreding mee moeten laten wegen... om zo conflicten en ook aantasting van het rechtvaardigheidsgevoel te voorkomen. Neem bijvoorbeeld de indrukwekkende standaardboete van 340 euro voor onnodig toeteren. En er is toch wel een verschil of je dat overdag of s'nachts doet. En ook bij de parkeerboetes zou enige flexibiliteit niet meer staan. Zo merkte verslaggever Robert Jan Boy. Hij trof na terugkeer van een reportage bij het Meertens Instituut in Amsterdam. een forse prent onder zijn ruitenwisser aan. Dit is allemaal nog vers. Deze ja. staan nog helemaal pas. De woede is nog steeds aanwezig. Ineke van de receptie van het Medisch Instituut. Dat ben ik. Waar ik dus zojuist een reportage heb gemaakt. Waar. Klopt. korte maar krachtige diepte-reportage. <laughs> je komt terug bij de auto en je ja. ziet daar een bom. Een bom Ah, wat was het? 56, 56 50 euro. 50 euro. Ja, het is verschrikkelijk. Maar waar zijn we hier? Een voorkomen verlaten industrieterrein aan de rand van Amsterdam. Desolaat. We gaan hier even desolaat. Ineke desolaat zegt het zelf. Dat is het. We ja. kijken naar het parkeerterrein. En een ja, paar leeg. honderd meter lang, onafzienbaar, leeg. leeg. Oké, okay, daar staat, ja. een, parkeerpaal. Er staat wel een parkeerpaal. Maar, ja, ja, sta, parkeerpaal, maar ja, ik maar zie ja, voor hier of voor daar. Naast het meer. zie Zie de, de meeste mensen. Zie de meeste me De parkeertje auto, boete. Ja, boete. Maak je dat vaker mee hier? Nee, sorry. Nee, ik heb het nog nooit meegemaakt. Uh, ik zie wel uh, uh, regelmatig controle. Ja. En ik waarschuw de mensen meestal ook wel. Bij jou ja. ben ik het vergeten. Ik had het niet in de gaten. Ik neem het je niet persoonlijk kwalijk. Nee hoor, nee, nee, nee. Dat, uh, dat geloof ik maar ook. Maar je bent de eerste die ik tref. Maar dus je je, je ben echt hebt. de eerste die ik tref die een bon heeft. Maar ik ja. vind het echt schandalig. Want het is een dubbeltje per uur. De Moment. eerste drie een dubbeltje, uur. Een een dubbeltje, de eerste drie uur betaal je een dubbeltje per uur? Per uur. Dat is echt waar. Om gek van te worden. Ja dat, word je helemaal... ja, dat is niet leuk. Kijk, het wereldleed is er niks bij. Nee. Maar je moet ook helemaal je, je, je, je kenteken invoeren. Ja. En allerlei stappen. Ja, het is een heel een super zonig gedoe. Dat moet toch wat kosten. En voor een dubbeltje. Ja, een dubbeltje. Je, neemt, je hebt het koud. Ik heb het koud. Ga ik even meelopen naar binnen? <laughs> Ga naar binnen. Eens even kijken of er nog wat aan te doen is. Het gaat ook hagelen, volgens mij. Welkom bij Voor English, pas 2. Pardon? Nee, je hoeft niks te doen. Voor Englisch... Per... Als je nou van dienst te zijn, volg nu een keuze. Oh, krijg je dat weer. Voor oh. vragen over een parkeer... Dit gaat ook tegen je rechtvaardigheidsgevoel ja. in, toch? Ja, ja, nee, ik begrijp. Je. Nee, absoluut. Dit is gewoon te gek voor woorden. Goedemiddag, zit die omgekeer, maar je bent... met de KNMI-week aan de kundinstaat. Ja, goedemiddag, met uh, Robert-Jan Boy. Ik heb een vraagje over een parkeerbon. Oh, die heb ik hier zojuist gekregen bij de Johan-Muiskenweg. Ja. Volkomen verlaten parkeerterrein en meteen 56 euro boete. Ja. Ik denk dat kan niet waar zijn. Ja, maar heeft u ook betaald? Nee. Nee, achteraf bleek dat ik een dubbeltje had moeten betalen. Ja, nee, inderdaad. Is de nu Daar valt niks aan te doen. Nee, daar valt niks tegen aan te doen. Ja, u kunt altijd wel bezwaar aantekenen, maar uh, de kans dat dat grond wordt verklaard is uh, niet heel. Maar ja, als je op een volkomen verlaten plek staat... volkomen verlaten parkeerterrein... je zet er even je auto neer... en dan krijg je 56 euro boete... en als je een dubbeltje betaalt dan niet. Ik bedoel, dat is, dat is toch een beetje uit balans? Nee, dat is het parkeerbeleid in Amsterdam, meneer. Dat zet toch geen zoden aan de dijk? Nee, dat is voor parkeerduurbeperking... dat men uh, niet langer dan een uur parkeert. Maar ja, als je dan drie uur erin gooit... ben je 30 euro cent kwijt. Ja, dat klopt. Dan krijgt hij alsnog moeder. Maar wat wil ik voor je doen, meneer? De Bon uh, gewoon ongedaan maken. Hm? als u denkt dat hij onderricht is, dan kunt u een brief schrijven. Staat toch achterop, de Bon? Onze oudering We gaan er even bij komen hier. Helemaal goed. Succes. Ga er verder. Dag. Dag. Daar was ik al lang voor, hoor. We staan nog paf. Ja. Flexibiliteit. Flexibiliteit in de boetes, toch? Dat is misschien... Misschien is het wat. De politiebonden vinden het ook wel wat, heb ik inmiddels begrepen. Ja. Kijk, hier een dubbeltje. En dan 56 euro. Nee, dan maken dan een gulden van boete. Nou ja, van mijn part een gulden. We gaan verder. Veel succes. We gaan door. We gaan gewoon, we zullen doorgaan. De wijde wereld in. De wijde wereld in. Met hagel. En sneeuw en onweer. Ja. Het dondert en het bliksem. Bedankt. <laughs> nou, ja, die gulden laten we zou ik zeggen er een euro van maken. En bent u nieuwsgierig geworden waarom Robert Jan in het Meertens Instituut was? Morgen hoort u een reportage over een zoekmachine die het repertoire kan ontsluiten van historische bellenklokken. Een echte 56 euro reportage zou je kunnen zeggen. Anzo Doek, dak Doeda Band. I'm the urban spaceman. De in maart 1944 doet de Nederlandse regering in ballingschap vanuit Londen... een oproep om persoonlijke documenten te bewaren. Vanaf dat moment denkt Anne Frank er serieus over na... om een roman over haar tijd in de schuilplaats te gaan schrijven. Op basis van haar dagboek. Het fijnste van alles vind ik nog dat wat ik denk en voel... tenminste nog op kan schrijven, anders zou ik compleet stikken. Een fragment uit waarschijnlijk het beroemdste dagboek dat er bestaat van Anne Frank. Dagboeken zijn een belangrijke bron voor wetenschappers. En zij kunnen vanaf vandaag terecht bij het Nationaal Dagboekenarchief. Dat start officieel in het Meertens Instituut in Amsterdam. Initiatiefnemer van dit archief is Monika Soeting en zij zit hier bij mij in de studio. Goedemorgen mevrouw Goedemorgen. Soeting. Wanneer is het idee van zo'n nationaal archief ontstaan? Um, nou, dat was um, omstreeks 2009. En dat uh, kwam ook niet in eerste instantie van mij, maar van uh, Mirjam Nieboer. Wij hebben het opgericht en Mirjam uh, had een, een televisieprogramma gezien... op de Duitse televisie en dat ging over het nationa Duitse Nationale Dagboekarchief. En dat is in een klein plaatsje in, in Zuid-Duitsland. Daar kun je ook naartoe, daar zijn we allebei naartoe geweest... en toen waren we ontzettend onder de indruk. Um, dat archief heeft inmiddels iets van 12.000 dagboeken... Um, ze zijn schitterend gehuisvest in, in, in het oude raadhuis van dat, van dat stadje. En het is zeer indrukwekkend wat ze daar allemaal doen met die dagboeken. Maar uw collega zei dus tegen u, kom Monika, we gaan lekker naar Duitsland... want daar <lacht> liggen dagboeken en ik ben gek op dagboeken en jij ook. Nou, is het zoiets? Ja, zo ongeveer. We zeiden gewoon, nou laten we eens kijken hoe ver we komen. En toen wat er ook een beetje speelde is dat Mirjam een koffer vol met kleine agendas had... van een familielid... En Um, dat was van, van, van een, iemands grootvader uit de familie en die hield elke dag in zijn agenda natuurlijk zijn afspraken bij, maar hij noteerde ook verschillende dingen, dus hij gebruikte het een beetje als een dagboek. Nou, die familie wist al niet wat ze daar nou mee aan moesten, dus dat was eigenlijk het eerste wat we hadden. En, en um, ja, sindsdien is het eigenlijk vrij gemakkelijk allemaal gegaan. We hebben, we hebben een artikel in de krant geschreven daarover. En um, nou ja, tegen iedereen gezegd dat we daarmee bezig waren. Maar dus u heeft een voorliefde voor dagboeken, mag ik dat zo zeggen? Ja, ik, ik, ik houd van dagboeken. Ja. <laughs> en van biografieën. Heel erg. En, en autobiografie, Dus alles wat met het, met het schrijven over je leven te maken heeft. Daar Want ben dat ben ik geïnteresseerd. In um, ik schrijf over iemand anders leven. En, maar ik heb ook zelf een dagboek. ja. Maar ik ben niet zo. Uh, ik schrijf er niet elke dag in. Ik zou dat wel willen, maar dat. dat dat doe ik niet. Dus, dus ik ben meer zo'n gelegenheidsschrijver. Dus u kwam daar in Duitsland, zag hoe het daar ging, en u ja. dacht dat moeten we ook in Nederland gaan nou, doen? Nou ja, ja, maar goed, ja, ja. Zover zijn we natuurlijk nog niet, maar we zijn al een heel eind. Ja, Want precies. in Duitsland liggen er 12.000, zei precies, u Precies, ja. Hoeveel nou, heeft u er? Nou, wij hebben zo rond de 700 stuks. He, dus, dus de fysieke schriftjes, zeg maar, enzovoort, enzovoort, waarin mensen dingen noteren, van ongeveer 50 gevers. Want die mensen die komen naar je toe en die zeggen... ik heb nog iets interessants van ja. bijvoorbeeld mijn vader of moeder ja. of opa. Ja, nou, Hier heeft u het. Nou, meestal zeggen ze... nou, we weten niet of het interessant is, hoor. Maar we vinden het zo jammer om weg te gooien. Nou, en dat is ook een eerste overweging voor ons. Het, het, is, het is inderdaad jammer als je dat soort dingen gaat weggooien. Dat zijn toch de sporen van iemand. Hè? En je kan wel zeggen, een dagboek schrijf je voor jezelf. Maar vaak... Je schrijft iets op en een opschrijven is een mededeling. En vaak zeggen mensen ook... Ja, ik, ik, ik had er eigenlijk met een ander over willen praten... maar dat kan ik niet en dan schrijf ik het in mijn dagboek. Maar dan is het toch ook een beetje praat. Je praat met jezelf, maar je praat toch eigenlijk ook een beetje met een ander dan. En we waren dus eerst op zondag, die dagboekjes. Ja. Durf het haast niet te zeggen, maar we hadden niks anders en daar zijn we zo ontzettend blij met het meer. want dat is natuurlijk daar moet je, daar komen we in, in, in, uh, in het depot en dat is een goed depot. Daar staan dan ook al hun verzamelingen, dus dat is perfect. Want zitten er bijvoorbeeld ook zulke oude dagboeken bij dat bijvoorbeeld het papier wellicht al vrij snel kan vergaan? Een, jim, hum. Misschien. Ja, we hebben een dagboek uit de 19e eeuw en, maar mensen schrijven op van alles. Ik bedoel uh, notitieblokken. Um, agenda's. Um, uh, soms plakken ze van alles aan elkaar met, met plakband, wat natuurlijk nooit echt handig is. Want plakband is heel slecht om te bewaren. Maar goed, dus uh, ja, nee, je moet er heel voorzichtig mee omgaan. Het ja, is het mooiste. Ah, de mooiste. Ik vind een van de mooiste... dat zijn de memoires van een zeekapitein van uh, uit de jaar 30. En het begint ook heel mooi. Het is handgeschreven met zo'n met, met kroontjespen waarschijnlijk. Heel regelmatig. Um, die, dat ziet er vooral heel erg mooi uit. En het begint ook, naar nou, mijn kinderen hebben me altijd, altijd al zo lang gevraagd... om iets over mijn leven op te schrijven. En um, nou, dat ga ik nu doen. En het is heel keurig, heel regelmatig. Maar kunnen we er ook is... iets uithalen waarvan u zegt ja, dat is heel bijvoorbeeld typerend voor die tijd, voor de jaren dertig, dat wellicht ook onze blik uh, op de wereld verandert? Nou, dat, dat kan bijvoorbeeld als je denkt dat dagboeken per se altijd maar over je diepste zielenroer zullen gaan. Dat is niet altijd zo. Um, het zijn, voor veel mensen is het ook. Um, ja, wat zou ik zeggen? Vaak, vaak een soort... het kan En dat had ik zelf als kind ook. Ik, ik heb ook een, als kind een dagboek, of nou als puber een dagboek bijgehouden. En dat had er dan mee te maken dat ik vond dat ik mijn dag goed moest besteden. Dus dat ik ook echt liet zien, nou, dat gedaan, dat gedaan. En morgen ga ik het zo doen. En of ik heb weer niet dit gedaan. En, en oh, en ik ben, heb dat slecht gedaan. Dus dat, dat, zo wordt vaak een dagboek gevoerd. Maar dat klinkt heel saai nu. Ja, nou ja, dat zou je denken. Maar het is toch interessant. Het gegeven dat iemand daarom een dagboek schrijft... is op zich al heel interessant. Uh, ik kan, dus, ik kan, kan nog iets veel Saaiers vertellen. Uh, we hebben een dagboek van een meneer die alleen maar het weer bijhoudt. <gif> Jarenlang, elke dag. Maar ik vind het interessante daaraan dat hij die behoefte heeft. En ik denk dat hij dat doet om, om een beetje de chaos... Um, ja, in, in, in, in zijn greep te krijgen. Hè. Dus door elke dag, en dat, dat zet hij zichzelf ook tot taak, dat hij het eerste wat hij doet is morgens noteren hoe het weer is en dan s'avonds nog een keer. En. Um ja, ik denk, zo, zo brengt die orde in zijn leven. En voor meteorologen is het wellicht dat, nog veel interessanter. Natuurlijk, ja, natuurlijk. natuurlijk. En ook dan zou je kunnen zeggen voor het collectieve geheugen. Hè? Want je denkt dat, dat je in je jeugd dat het alle zomers zo geweldig waren. En <laughs> nou, dan kan je dan zien dat dat niet zo is. Maar goed, nou, dat is dan een kleinigheidje. Maar het is in, op zich interessant dat mensen dat überhaupt doen. En um, nou ja... Ik, ik, ik heb ook de dagboeken van mijn moeder. En dat zijn niet eens... Dat zijn ook, ook geen dagboeken waarbij ze nou heel erg introspectief wordt. Maar, um, want zij noteerden ook alles in de schoolagenda's. Maar dan is, is historisch gezien, is dat weer heel erg interessant. Omdat ze gelukkig ook een, dag, een, een agenda heeft van het schooljaar 44-45. Nou, ten eerste is het dan geen voorgedrukte agenda meer. Want ze zat eerst op de ULO en dan heeft ze echt een ULO agenda. Dat kocht je toen ook al. En daarna is ze naar de kweekschool gegaan en heeft ze een kwekelingenagenda. Dus die had je... Ik wist dat niet eens. Ik dacht dat die voorgedrukte agenda's voor scholieren iets van na, na de oorlog was. Maar dat is dus blijkbaar ook niet zo. Nou, en, en dan heeft ze in 1944, 1945, is dat niet meer zo. Dan heeft ze zelf een schrijfboekje, gewoon zo'n zo een, een opschrijfboekje. En um, daar heeft ze dan zelf allemaal met lijntjes de dagen van de week aangegeven. En... Wat daar weer heel interessant is, is wat er niet in staat. En dat wil zeggen dat ze um, op een gegeven moment... schrijft ze niet meer over de lessen dat ze opgehouden. En dat, dat was omdat het toen hongerwinter was. De jongens gingen al lang niet meer naar school. Die waren bang om op, opgepakt te worden in haar klas. Want die waren toen nou, ja, een jaar of 18 waarschijnlijk zoiets. Um, dus dat, dat op zich is dan een, een mooi historisch gegeven... De school is opgehouden, er staat niks meer in. En wat er dan gebeurd is, dan schrijft ze wel op. Dat vind ik ook heel interessant. Het gaat dan alleen maar over eten. En, en ze is heel vaak dan uh, voor haar ouders en voor de broers... De broers konden zich ook niet op straat vertonen... Um, is ze eten gaan halen en zoeken... En dat noteert ze heel zorgvuldig. En wat ze uitgegeven heeft, soms kochten ze, kocht ze iets. En dan staat er bijvoorbeeld twee fietsbanden en één kilo aardappelen, honderd gulden. Dus je denkt, oh jeetje, nou dat is toch hele waardevolle informatie. Ook voor historici. En zo geven alle 700 dagboeken die je nu heeft zo'n mooi tijdsbeeld. Ja, absoluut. Waar kunnen mensen een dagboeken ja, kwijt? Om het, ja. uh, we hebben een website... Dat is uh, www.dagboekarchief.nl. En daarop staat, staan alle gegevens. Dus we hebben een postbusnummer en uh, een e-mailadres. Dus Het is al via de site kun je dat vinden. Ik heb nog iets op zolder liggen, ja, zoals we ook hebben begonnen. Opsturen ja, heel voor graag. het uh, mooie tijdsbeeld. Ja. Hartelijk dank. En uh, op deze feestelijke dag, Monika Soeting van het Nationaal Dagboekenarchief. Dank u wel. Tot 12 uur. De publiekscampagnes rondom ernstige ziektes volgen elkaar in snel tempo op. Welke slogans werken en welke niet. En een nieuwe laserlamp houdt onze weilanden ganzenvrij. Dat en meer na het nieuws met Jan van den Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De inspectie voor de neuroloog uit Breda moet op last van de inspectie voor de gezondheidszorg per direct stoppen met zijn werk. Volgens de inspectie levert hij geen verantwoorde zorg en is de veiligheid van zijn patiënten in gevaar. Die reset brengt de man voor de tuchtrechter. Tot, de, tot die tijd mag hij geen patiënten meer behandelen. In Enschede is vanochtend een geldtransportbusje overvallen. Drie mannen zouden het personeel hebben bedreigd tijdens de overval. Het is niet duidelijk of er ook geld is buitgemaakt en de omgeving is afgezet daar in Enschede. Bij een explosie in een Russische kolenmijn zijn zeker negen mijnwerkers omgekomen, zegt de politie. Eerder werd gezegd dat er negen mijnwerkers werden vermist, maar het is niet duidelijk of dat om dezelfde mensen gaat. En Burgers zo in Arnhem krijgt een eigen postzegel, omdat de dierentuin deze maand 100 jaar bestaat. PostNL brengt tien zegels uit waarop tien jonge dieren staan die in de dierentuin zijn geboren. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie op de A10-ring Amsterdam... staat tussen Oost-Zanerwerf en Haarlem 4 kilometer... staat een vrachtwagen met vastgelopen remmen. De rechte reishok is daar dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Brinnen-Noordbrug 2 kilometer... zijn twee reishokken dicht op de parallelbaan. Er ligt daar rommel op de weg. Tussen Nijmegen en Os rijden geen treinen vanwege aanrijding. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Dit is de degids.fm met Deborah Bleckenhorst. Zometeen onverwacht succes voor de Chinese lach-of-ik-schietfilm. En kent u deze nog, dat ene hitje dat zo lekker meezingt? Ik zit hier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 Yellow Lemon Tree. Voelt als een meezinger van de dag van gisteren, maar toch alweer bijna 20 jaar oud. Lemon Tree van Fool's Garden. Vara. De gids. .fm. De wereldontvanger. Willem Frank de Noot. Je gaat naar China. Ja, er is namelijk een Chinees record verbroken in de bioscoop. En de kaskraker in kwestie heet Lost in Thailand. Die ging in december in première en heeft in twee maanden tijd... meer dan 150 miljoen euro opgebracht. Er zijn 40 miljoen mensen al naar wezen kijken. En een paar weken geleden is deze film zelfs de Hollywood-kaskraker avatar gepasseerd. En daarmee is Lost in Thailand... De best bezochte film in China ooit. En tegelijk de meest succesvolle film ooit van Chinese bodem. Nou ja, als het zo'n succes is, dan moet het toch ook wel een heel bijzondere film zijn. Ja, dat dan dus niet echt. Uh, ja, er spelen bijvoorbeeld geen uh, populaire uh, filmster in. Het is een beetje een soort ja, jaren tachtig lach of ik schiet slapstick comedy. Combinatie met een road movie. Denk een beetje aan Trains, Planes en automobiles. Van... Ja. Steve Martin en, en John, John Candy, Candy uit ja, ja. 1987. Daar lijkt een beetje op. Dit is echt absoluut een low-budget film. Uh, hij is voor nog geen 5 miljoen euro in elkaar gezet. Dat zie je ook wel een beetje bijvoorbeeld aan de, aan de speciale effecten. Die zien er wat knullig uit. Helemaal als je dat vergelijkt met andere grote films die in China en hier nu ook in de bioscoop draaien. Skyfall, Titanic 3D. Ja, die zien natuurlijk spetterend uit. Maar hebben ook een veel groter budget. Nou, ik heb even een, een kleine blik mogen werpen. Het zag er inderdaad niet heel erg spectaculair uit. Maar het verhaal, hoe zit dat dan? Ja, nou, hij, hij is toch wel grappig hoor. Maar het verhaal is, is flinterdun. Uh, de film die draait. Vooral om Jules Lang. Hij is een gewiekste wetenschapper en hij doet een uitvinding. Hij vindt namelijk een super benzine uit: een goedje waarmee hij van heel weinig benzine heel veel benzine kan maken. Nou, dat... Met dat plan moet hij naar zijn baas toe om zijn baas te overtuigen. Uh, alleen, er is een probleem. Die is aan het mediteren in een Thais klooster. Dus Judy stapt op het vliegtuig richting Thailand. En daar in dat vliegtuig komt hij tussen een Chinese groep toeristen te zitten. Ja, echt zo'n heel typische groep natuurlijk. Al met zo'nzelfde soort rode petjes op. En natuurlijk wordt de plek naast hem bezet door een babbelzieke toerist, Bao Bao... Uh, letterlijk een koekenbakker. Die, is, die heeft ontzettend veel zin in zijn eerste vakantie ooit naar het buitenland, naar Thailand. En bovenaan zijn lijstje staat een bezoeker naar Taj Mahal. Je ja, dit is wat voor de tijd wat ik jou aan ga doen. Ik ga naar Thailand. Dan... Uh, uh, dag, dag. Thailand da, is in Indië. He? ga het doen. Ik ga het ja, Joe helpt hem uit de, broon, de droom, want de Thuis Mahal die zal hij natuurlijk niet zien. Die staat niet in Thailand. Maar de koekenbakker Bouw laat zich niet uit het veld slaan. Echt een type naïeve blij eikel. Want hij wil, er staat ook nog op zijn lijstje, een Thaise massage. Een Die wil hij bezoeken. Uh, hij wil ook nog eens vechten met de kickboxer. En natuurlijk komt Joe, uh, onze hoofdrolspeler, die hele film niet meer van deze sidekick af. En Bouw die laat alles op een kletsende manier in de soep lopen. Alles gaat mis natuurlijk. En dan wordt het die tocht van Joe Lang naar het Thaise klooster ook nog eens op alle manieren door zijn aardsvijand en jaloerse collega. Ja, goed, het verhaal of de special effects, die doen het hem dan niet... maar die film is toch een doorslaand succes. Hoe kan dat? Ja, dat vragen heel veel Chinese filmproducenten zich ook af op, op dit moment. En die willen natuurlijk dat succes willen ze heel graag herhalen. Ja, en deze film, dat zo'n kaskraker werd, dat kwam eigenlijk uit het niets. En volgens filmrecensent Raymond Zhu heeft dat zeker te maken... met het feit dat los in, in, in Thailand een uitstekende genrefilm is. En regisseur Zhu Zheng die heeft die regels van de genrefilm... uitstekend onder de knie, zegt deze recensent. is volgens Joe is, is zo'n comedy als deze is helemaal volgepropt met grappen en dat is precies waar Chinezen in deze tijd van het jaar behoefte aan hebben. A mensen zijn people are almost conditioned to watch light fare en comedies en you know, slapsticks. Ze zijn niet echt in de mood om iets heel serieus te Ja, hij zegt Chinezen zijn als het ware geconditioneerd. En dat komt met name door films van Feng Xiaogang. Dat is uh, toch een gearriveerde regisseur in China. Die maakt, jarenlang maakte hij hele luchtige comedies. En Dat, dat, dat waren traditioneel uh, nieuwjaarsfilms. Die kwamen altijd rond deze tijd van het jaar kwam die uit. Maar nu heeft meneer Feng zich helemaal gestort... op echt bloedserieuze, bombastische uh, drama's. Zijn film uh, Back to 1942, die, die draait nu in de bioscoop ook in China... Ja, het is een loodzware film, die is gebaseerd op een hongersnood. Er kwamen miljoenen Chinezen om het leven. En ja, die film spreekt volgens Jou een veel elitairder publiek aan. Maar het grote publiek is dus meer in de stemming voor een lachfilm. En ook nog eens een film die zich afspeelt in Thailand. Dat is een heel populaire vakantiebestemming eh, onder Chinezen. En de Thaï, die varen er wel bij, want deze maand verwachten ze 300.000 Chinese toeristen. En dat is toch al een stijging van 50% vergeleken met vorig jaar. Ja, en de Thai zelf dan? Hoe komen die er vanaf in deze film? Zijn zij dan het mikpunt van ja, grappen en rollen? Uh -huh. Nou, dat, dat valt dus eigenlijk reuze mee. Uh, deze film is eigenlijk heel lief voor de Thai. En volgens een columnist van de Bangkok Post, misschien wel een beetje te lief. Komen de Thai er te goed van af? Ze zijn in die film wel allemaal erg clichématig... goed en ontzettend re relaxed. Zoals in deze scène waarin Zhu Lang zijn vlucht wil halen en grote haast heeft. Maar zijn Thaise taxichauffeur vindt dat hij zich vooral niet druk moet maken. Go that way, be quick. No, no, no. Chai Yen Yen. No police, no camera. Don't go Beijing. Beijing? Beijing kan ja, je ziet dus hier de, de moderne Chinese consument die zit dan vanaf de achterbank, zit zich ontzettend druk te maken en dan probeert hij de chauffeur in het rond te commanderen. Alleen, ja, die is uh, totaal niet onder de indruk. En volgens Rens Pau, hij, uh, hij bestuurt een filminvesteringsbedrijf in Shanghai, is dit precies de kracht van Lost in Thailand you see in the characters behaviors towards one another a bit of daily life a bit of the chaotic de frenetic activity, de commercial atmosphere where everybody is go, go, go. En het gedrag van de karakter zie je iets van dat, het hectische dagelijkse leven in China, de chaos waarin het allemaal snel, snel, snel moet. Ja, in die zin wordt de, de, de hardgroeiende Chinese middenklasse even, even een spiegel voorgehouden. Al dus Rance Pau. Nou, in, in China was dit dus echt een, een groot en een onverwacht succes, deze slapstick. Hij is uh, ook in première gegaan inmiddels in Amerika, in ja. uh, slechts 30 bioscoop, moet ik zeggen. Dat is niet heel veel. Hij doet het daar ook nog niet zo heel goed. Dan kan is heel klein het Los in Thailand in het buitenland ook zo enorme hit wordt want daarvoor is de films volgens de critici toch een beetje te oubollig en te jaren 80. Dankjewel Willem Frank de noot. Vara. Radio 1. De gids .fm. Nederland is een ganzenland. In de winter verblijven letterlijk miljoenen ganzen op onze weilanden. En dat is leuk voor vogelliefhebbers... maar sommige boeren zijn er weer niet blij mee. En voor die boeren heeft het bedrijf Italix uit Haarlem iets nieuws bedacht. Een laserlamp waarmee je de vogels van je gras kunt verjagen. Vroege vogel Rob Buiter ging met Stijnaar Henskes van Italix... en met Joachim van der Valk van Vogelbescherming Nederland die laser testen. En dat deden ze op een groepje ganzen in een polder aan de Amstel. Het is eigenlijk gewoon wat je in je hand hebt, een, een, ja, een, een stevige zaklamp. Klopt. En wat eruit komt is een, een groene straal. Ja, wat, wat je op Klopt. het weiland ziet is alleen maar een, een puntje, maar het is dus gewoon een, ja. een, een lichtstraal. Met Klopt. die laserpennetjes bijvoorbeeld waar zo'n rood puntje uitkomt... daar mag je absoluut niet mee in de, de ogen van mensen schijnen. Klopt. Hoe Klopt. schadelijk is deze lichtstraal? Nou, deze lichtstraal die is in feite niet schadelijk voor mensen. Hij heeft een klasse 2M. Het is in feite in Nederland voldoende om uh, toegestaan te worden. Hij is alleen schadelijk als je van uh, dichtbij loodrecht... met een verrekijker in iemands ogen schijnt. Het is uh, puur het schrikeffect. Ja, het is het schrikeffect, klopt. Iets verderop zit uh, een groepje ganzen. Kan jij zien uh, wat het uh, voor ganzen zijn, Joachim? Ik zie in ieder geval... Uh, het zijn allemaal grauwe ganzen hier hier tegenover zitten. Even kijken. Ja. Het groene puntje gaat uh, door, door de groep. En weggaan ze. We gaan even een klein stukje verderop zitten. Nog een keer de, de lichtverhaal erop. Ja, en dan er, uh, gaan ja, ze echt weg. Het. Ze hebben er echt een hekel aan, hè? Ja, dat klopt. Het, uh, het gaat goed. Dus af en toe even nog een keertje door de groep heen. Maar ja, we, tien seconden duurde het. En uh, ze zijn nu echt uh, in de lucht. Ze zijn allemaal in de lucht. En uh, vertrekken naar de andere kant van de polen zo te zien. Nou, Joachim van de Valk, van Vogelbescherming. Uh, ganzenweg, boerenblij... Maar wat is nou eigenlijk het probleem met die ganzen en die boeren? Wij noemen het niet eens het probleem. Het is een, vraagstuk, een maatschappelijk vraagstuk. Door de aanwezigheid van ganzen hier in Nederland vindt er schade plaats. En die, die veroorzaken schade. En als maatschappij zijn we niet langer bereid om die schade voor 100% te, te vergoeden. Schade is ze vreten gras. Ze vreten gras inderdaad bij de boeren. En dat zorgt voor inkomstenderving. En dat is eigenlijk de vorm van de schade die er plaatsvindt. En wij als maatschappij zijn niet langer bereid om dat te betalen. En Daarom zegt de maatschappij, Engels, daar moeten we vanaf. Dat betekent dat we gewoon iets aan die ganzen moeten doen. Maar oké, okay, je zegt, er is dus schade, er wordt gras gevreten. Deze agri -laser, deze uh, laserzaklamp, kan die een, een deel van de oplossing van dat probleem zijn, denk jij? Ja en nee. Ja, in, in zoverre dat we... In ieder geval kan... Deze zaklamp die zorgt in ieder geval voor dat de ganzen... in ieder geval het perceel van de boeren verdwijnen, in ieder geval van de boer waar het gebruik in van plaatsvindt. Maar vervolgens zullen ze ergens heen moeten. En juist daarvoor zullen wij in ieder geval met z'n allen in Nederland... een beleid moeten in elkaar moeten zetten waar die ganzen, in ieder geval gebieden worden aangewezen... waar die ganzen een plek krijgen om in alle rust, alle ruimte in ieder geval op te vetten... voor de trek richting de broedgebieden die ze in het vroege voorjaar weer aanvangen. Hm, waar ze wel welkom zijn en waar ze niet eh, dat de buurman vervolgens ook met eh, een laser... Ja, Stijner zal dat leuk vinden natuurlijk als eh, alle boeren zo'n laser hebben, maar... Waar ze op, op een gegeven moment wel gewoon kunnen blijven. Precies, dat is heel erg belangrijk. Ja. Alleen dan zal het gebruik van deze leden bijdragen aan het verminderen van de scharen in Nederland. Vroeger vogel Rob buiter testte de laserlamp die de ganzen moet ver, verjagen. Bij een polder aan de Amstel. Ja.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 Alweer een tijdje stil is het rond haar Anastasia. Maar in 2004 scoorde ze een enorme hit met Left Outside Alone. De gids.fm. Of je nu zelf met kanker te maken krijgt, of iemand in je omgeving, of je meeleeft met iemand, of iemand mist. 65 deuren staan open voor steun en begeleiding. Waar heb jij behoefte aan als je met kanker te maken krijgt? Een fragment uit de campagne Kanker heb je samen. En u heeft het misschien vaker gehoord toen eerder deze maand de aandacht werd gevestigd op de Wereldkankerdag. Hoe zit het eigenlijk met de ziektes en spotjes daarover? Werken ze wel? En hoe belangrijk zijn bekende Nederlanders die worden ingezet om aandacht te vragen voor deze of gene ziekte? Charles Borremans is aangeschoven, onze marketingdeskundige. Charles, goedemorgen. Goedemorgen, Deborah. Kanker heb je samen, dat is de slogan. Is het ook een slogan die meteen goed binnenkomt? Of gaan mensen denken, ja, ik heb het alleen... en ik moet er ook zelf tegen vechten? Uh, nou, dat, dan moeten we even kijken naar, het, uh, naar dat uh, thema... dus uh, wereldkank uh, van de Wereldkankerdag uh, van uh, 4 februari ons leden. Uh, wat een internationale dag is. Uh, georganiseerd door de Union for International Cancer Control... Uh, en die hebben eigenlijk uh, uh, geprobeerd om er een soort uh, bewustwordingsdag van te maken. Uh, en dit jaar was er dan vooral aandacht voor de psychologische effecten die kanker met zich meebrengt... zowel voor de patiënt zelf als voor de partners, de vrienden... de familieleden, et cetera. Um, dus het is een, een, een, een dag die nadrukkelijk erop wijst dat je... ja, je hebt het samen, hè. als je kind het overkomt... of je vader of je moeder of wat dan ook... dan, dan ga je als familielid, als gezinslid daar eigenlijk ook in mee. Um, dus de campagne wil ook eigenlijk aanwijzen op het bestaan... van inloophuizen, psycho-oncologische centra... die dus ook openstaan voor iedereen die op welke manier dan ook met kanker te maken heeft. Dus vanuit dat perspectief vind ik het een goede campagne, hoor. Dat is het doel om juist iedereen erbij te ja, betrekken... Precies, en ja. niet die kokerblik ja. te hebben. Uh, ik hoorde uh, Roelof Hemmen, uh, en voor bijna het nieuwslezer van RTL... RTL ja. en voor bijna elke ernstige ziekte is uh, ja, eigenlijk wel een bnr te vinden... die zich als een soort ambassadeur opwerpt... Ja, en dan klopt. krijg je dus bijvoorbeeld dingen als dit. Ja. Als iets onverwachts uitvalt, is dat niet leuk. Lastig is het wanneer het onherstelbaar kapot is... Maar stel je nu eens voor dat dat in je lichaam gebeurt. Help mensen met multiple sclerose. Ja, Maartje van Wegen. Ja. Um, ja, goede boodschap, maar ik vind hem wel een beetje saai. Um, komt hij alsnog dan toch over? Ja, kijk, het, het gaat niet om saai. Hè. Je, kunt, je kunt natuurlijk moeilijk jolen gaan doen... Uh, over een uh, ernstige aandoening als uh, multiple schirose. Uh, uh, het is daarnaast ook de stijl van maatje van Wegenwels. Ze is zoals ze is. Ik ga je even onderbreken, Sharon, ja. want Jan van der Put is aangeschoven. Ja, er is laatste nieuws. Uh, persbureau Ansa in Italië meldt dat de paus gaat aftreden. En uh, dat komt uit de lucht vallen, dat nieuws. Uh, La Repubblica, een uh, Italiaanse krant, zegt dat dat gaat gebeuren op 28 februari. Dus er ging wel verhalen dat, die, uh, dat zijn gezondheid niet goed is van de paus. Ik weet even zijn leeftijd niet uit mijn hoofd. Maar in elk geval, de paus 85. Zak, gaat aftreden, zegt uh, 85. 85 gaat aftreden. Jaar. Nou, zometeen dus in het Radio 1-journaal uh, hopen we daar meer over te horen. 28 februari, nog 17 ja. dagen dan? Uh, nou, als dit. Uh, dat is inderdaad, inderdaad, inderdaad zo is. groot nieuws. Dank, Jan. Um ja, Charles, wij hadden het over uh, spotjes, bekende ja. Nederlanders... die zich inzetten ja. om uh, een ernstige ziekte onder de aandacht te brengen. Ja. En of dat nu werkt met bijvoorbeeld een wat saaiere ingesproken reclame... zoals woorden van Maartje van Wege. Ja, of nou, een saai, scolose, maar saai het serieus. Ik vind het vooral serieus. Kijk, het, het, het, het, is, het is haar stijl ook, zo is Maartje van Wege. Uh, daarnaast is zij ook ambassadeur van de stichting MS Research... waarvoor deze uh, spot werd uitgezonden. En ze ondersteunt de stichting al, uh, al meer dan twintig jaar... dus ze heeft ook wel recht van spreken, denk ik. En ze doet het wel op haar manier... Zoals hij is. Serieuze boodschap. Ja. Toch kan je ook voor een andere toon kiezen. Ja. Um, zoals vorige maand met een spotje voor de nog heftige aandoening. ALS. Ja. Hallo, mijn naam is Roepold. U kent mij misschien. Ik ben die conducteur naast Nick en Simon in de NS-reclame. Uit oogpunt van sociale betrokkenheid vraag ik u aandacht voor het volgende. Team 13 Fun. Zij rijden in januari 2013 in één week een barretocht tot ver boven de Poolcirkel. Team 13 steunt met hun bijdrage Stichting ALS Nederland. Steun net als mij Team 13 en help hen. Ja, ALS, dat is de spierziekte waar je dus echt ook aan overlijdt. Ja. Dit was dan een semi-bekende Nederlander. Ja. Maartje van Wegen kennen we natuurlijk allemaal, mag ik ja. wel zeggen. Ja. Zo is er een hele batterij BN'ers die dan weer klaarstaat... om spotjes in te spreken of om op te treden als ambassadeur. Wat werkt nu beter, Charles? Een BN'er die het onder de aandacht brengt... of iemand die er ook echt zelf mee te maken heeft? Iemand die die ziekte heeft? Ja, laten we zo zeggen, die BN'ers die kunnen zeker werken... want het valt sowieso op als een BN'er toch zich inzet voor zijn goed doel. En commercials inspreek, bijvoorbeeld. Uh, er is wel een belangrijke kritische succes succesfactor en dat is relevantie. Uh, dus er moet in feite een link bestaan uh, tussen het goede doel en de persoon. Die, dat, dat, die moet kloppen. Uh, waardoor de dus niet een BN'er om de BN'er, zeg maar. Mm, het is beter als die BN'er er ook daadwerkelijk iets mee te maken heeft... Uh, Waardoor de ontvanger van de boodschap, dat zijn wij dus, die aan de andere kant van de radio of televisie zitten, er makkelijker in kunnen geloven, de boodschap makkelijker kunnen geloven. Uh, kijk, wanneer bijvoorbeeld sportmensen, uh, zoals Louis van Gaal, uh, Epke Zonderland, uh, Zonderland Frank-Ronald de Boer, Pieter van der Hogeband, zich inzetten voor de stichting Spieren voor Spieren. Is dat geloofwaardig? Hetzelfde vind ik bijvoorbeeld bij Rob Trip, de bekende nieuwslezer van het NOS Journaal. Die is ambassadeur van de Hersenstichting Nederland. Ja, die heeft zelf in 2001 een herseninfarct gehad. Dus in die zin ook geloofwaardig. Geldt ook voor Anita Witsier... ambassadeur van het Reuma-fonds sinds 2001. Nou, Anita leidt zelf sinds 1999 aan Reuma. De voetballer Nigel de Jong ambassadeur van de Nierstichting eh, sinds 2003. Zijn moeder heeft sinds haar 14e jaar is zij ook nierpatiënt. Uh, hetzelfde geldt voor Irene, uh, Irene Wust, de schaatster. Oom is nierpatiënt. In al die gevallen uh, zit er toch een zekere relevantie in... waardoor het geloofwaardig wordt naar de ontvangers van de boodschap toe. Je ziet overigens wel dat vrijwel alle goede doelenorganisaties... wel een bekende Nederlander of bekende Nederlanders als ambassadeur inzetten. Overigens is er ook nog wel onderzoek gedaan uh, vanuit Vrij Nederland in 2009... waaruit blijkt dat 80% van de Nederlanders meent... dat BN'ers een positieve bijdrage leveren aan het goede doel. Maar 40% van de Nederlanders die heeft geen idee... wat een goede doelenambassadeur nou precies doet... En uit, on, uit ander onderzoek blijkt weer dat het voor 80% van de donateurs... niets uitmaakt of een beroemdheid aan een goed doel is verbonden. En vooral onder de jongere donateurs, dat zijn dus uh, zeg maar in de leeftijdsgroep 25, 35 jaar... daar gaat het met name weer om een cool imago van het goede doel. He, bijvoorbeeld War Child is een cool doel. Uh, het Wereld Natuur uh, KWF Kankerbestrijding, dus ja... Het is, wat dat betreft, is er niet een eenduidig antwoord te geven. Is uh, te geven van: het werkt wel, het werkt niet. Uh, het is belangrijk. Het is, het is niet belangrijk. In ieder geval, het gebeurt wel op een hele, een hele grote schaal. Pik ik kijk toch nog even de ALS-campagne eruit, want die ja. komt echt hard binnen. Ja. Um, dat zijn eigenlijk spotjes en abri-posters van ALS-patiënten... die zeggen, als u dit leest, ja, dan, dan ben ik al dood. Hè? Dan ja. ben ik er al niet meer. Ja. Uh, in 2011 uh, begonnen, op ja. herhaling gegaan. Um, ja, nogmaals, snoeihard staat dat direct op de kaart. Ja. Over de oorzaak is nog maar weinig bekend. Daarom wil ik u vragen om mee te vechten... tegen deze genadeloze ziekte. Voor wetenschappelijk onderzoek en hulp aan andere mensen met ALS... Niet voor mezelf, want ik ben inmiddels overleden. Ja, ja dat is een hele harde campagne. En, uh, dit is Theodor Doyen, Dat is uh, of, min of meer toch ook wel weer een bekende Nederlander. Of was een bekende Nederlander. Want hij is uh, uh, hockey international. Inmiddels overleden. Uh, twee keer aan de Olympische Spelen meegedaan. Uh, ja, een heel bijzondere campagne. Want hij overleed uh, in november 2010. En in september 2011 kwam deze campagne voor het eerst, uh, eerst onder air. Charles Borremans, hartelijk dank. Tot volgende week. Tot volgende week, Deborah. Wat kunt u vanavond nog zien? Een interessante uitzending van de Slag om Nederland over onze energie. In 2009 verkochten de provincies hun aandelen in Nuon en Essent. Maar waar, oh waar, zijn die miljarden gebleven? Teun van de Keuken en Roland Duong gaan op zoek om vijf voor half negen op Nederland 2. En wat te doen met een tattoo waar je vanaf wilt? Bijvoorbeeld omdat je liefje het heeft uitgemaakt. Nou, die oplossing van Roland is vanavond te zien in Onder de Huid van documentairemaker Frans Bromet. Aangeschoven ook. Jurgen van den Berg zometeen met lunch op deze zender. Ja, nou, dat is nog even de vraag. Uh, jij hebt het laatste nieuws meegenomen. Hè? De pauze konden ja. we terugtreden aan. Dan was uh, hier uh, net om het te, Waarschijnlijk te een lange uitzending van het NOS-nieuws zometeen. Uh, wij hadden in de eerste instantie bedacht... dat we stand.nl standpunt.nl over de opmerking van Dijsselbloem zouden doen. Hè? Dat het ja. bankpersoneel zijn salaris moest inleveren. Maar nu... Een deel. Waarschijnlijk wordt het nu toch de pauze, dus we ja. gaan druk aan het werk nu. Zo is dat. Straks hoort u wat er is van geworden met Jurgen. Surf naar de gids.fm. Tot morgen. Als je het hebt over poldermodel of een europeisering, dan zijn dat gedachten die door mensen als Hugo de Groot zijn ontwikkeld. Welcome.